Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De schade aan het D66-partijkantoor na de rellen vorige week in Den Haag is 34.000 euro. Dat zegt de partij tegen het ANP. De schade werd veroorzaakt rondom een anti-asieldemonstratie. Er werden ruiten ingegooid en twee deuren raakten beschadigd. Gisteren werd al bekend dat de schade aan het Binnenhof wordt geschat op 55.000 euro. Ook daar hebben relschoppers ramen ingegooid. Daarnaast raakte de toegangspoort beschadigd.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 Koning Willem-Alexander brengt eind dit jaar een staatsbezoek aan Suriname. Het is voor het eerst sinds 1978 dat een Nederlands staatshoofd de voormalige kolonie bezoekt. Dat was toen koningin Juliana, drie jaar nadat Suriname onafhankelijk werd. Op 25 november viert Suriname het 50-jarig jubileum van de onafhankelijkheid. Premier Schoof zal daar namens Nederland bij zijn. De koning is uitgenodigd voor een bezoek kort daarna, begin december... De uitnodiging komt na een diplomatiek overleg eerder deze maand, zegt president Simons. Een staatsbezoek was jarenlang niet aan de orde... doordat het land onder leiding stond van de meermaals veroordeelde Daisy Boutersen. Het weer bewolkt met soms zon. Het is 16 tot 18 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie.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 Oh, I need a girl while the zest's a trap. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more.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 ja, heel goede voetballers in klaar. we komen gewoon niet aan de pas. Nee, jammer. Echt heel jammer. Die jongens, die jongens hebben ook vorige week gewonnen. Dus ik denk wel dat, dit, dat we nu meteen twee goede hebben gehad, hoop ik maar. Dat niet te zwakkeren zijn dit. Maar we zijn echt kansloos. 1-6 en nog een minuutje of achter gaan. Ja, we zitten dus even in een slechtere periode. Piet, zullen we het daar maar wel. ophouden?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 you ever stop, I'm here with you, now it's all or nothing, cause you said you followed through. You're followed me, and I, I, I followed you, what you gonna do when you think it's going what you gonna do when it all cracks up, what you gonna do you when you're What are you going to do when oh, the flames go up? Who's going to come and turn the tide? What's it going to take to make your dream survive? Oh, Who's got good? the charge? Joh, zit en wacht. We gaan weer uh, naar Dijkersveld, uh, naar uh, Piet toe, want uh, Piet goal, niet goal. nog en goal. Call? Ja, we maken 6-2. Ja, oh, wow. Wauw, wauw. Wauw, Jaaf ging uit zijn dak pet af en je weet dan hoe het gaat. Ja, ja, ja, we kennen hem hè, dus, uh... We kennen hem maar even aanvallen, maar we waren aan een mooie aanval over Rico Cardo van de Burg brak door en uh, de verdediging van, uh, van, van een reige boys haalde hem neer. En er was een strafschot en uh, onze budwater, weer terug, net ingevallen, maakte hem keurig netjes in, uh, in, in de bovenhoek. Dus we staan inmiddels 2-6. Uh,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 Dat is, dat is dan nog het enige wat je een beetje op je hoofd kan vestigen. Maar de voetbal is gewoon ook niet best. Nee, je hebt helemaal, helemaal nee. geen uh, lichtpuntjes uh, te melden, nee, ik Piet. Zie, ja, ik zie weinig lichtpuntjes boven. Dat is de donkere wolken per dag. Mm, jammer, jammer, jammer. Het zit anders 2-6. En uh, Jaap is inmiddels naar huis. Ja, gelijk heeft hij. Die. Dus, uh, dus uh, en ik ga een biertje pakken. Uh, ja. Oké, okay, nou uh, proost tot, tot, en uh, tot uh, volgende week. Oké, okay. okay, dankjewel oh. Piet. 2-6, de eindstand daar op Duitsersveld tegen de Rijgenbos. Helaas, helaas, het is weer niet gelukt. Blijft heel mooi. Ja, Deze plaat van Carly Simon en uh, Yorke Salveen. Ja, je kent ze wel, hè?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 Eens even kijken naar want ja dan krijg ik straks weer vragen wat kost het en wanneer begint het en uh, oh ja er is ook nog een inker en uh, die ook daar voor alles over vertelt een kopje koffie heb je het weer en een koude limonade Eens uh, even kijken ik ben het oh ja het begint om half elf tot vier uur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 I'm making up for things I said, oh baa, oh yeah, yeah, and mistakes to which they led, oh baa, oh yeah, yeah. I shouldn't have gone away, so I'm coming back today. I'm walking back to happiness I threw away.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 the loneliness I knew. Uh -huh. I laid aside, foolish pride, learned the truth from tears I cried. Spread the news, I'm on my way, whoop -a, oh yeah, yeah. All my blues have blown away, whoop -a, oh yeah, yeah. I'm bringing you love so true, cause that's what I owe i with you walking back to happiness again lekker hè de Helen Shapiro hoor je met the walking back in happiness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 de finish is uh, op het raadhuisplein, dus oh. dat is in, uh, in de buurt, daar, daar wordt dan die route gewandeld. Ja. Nou ja, twee keer de boulevard op en neer en je ja. hebt al vijf kilometers een Precies. beetje... Ja. Precies, ja. En, en waarom zand wordt eigenlijk?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 But you can in beweging blijven, dat is uh, belangrijk, uh, Benno. Nou, dan kan ik zeker op deze muziek. Ja, uh, dat uh, bedoel ik. Ja, ja lekkere muziek daarvoor. And ja. People, and Moving On Up. Ja. En als we het over bewegen hebben, dan hebben we het uh, onder meer over Barbara de maar natuurlijk ook uh, over de Elfstrandentochten, die... Uh,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 Dat zijn eigenlijk bijna altijd de vrouwen en uh, niet de mannen. Oh. Is het ja. zo dat er nog wel uh, echte uh, mannen ook uh, meedoen aan Nederland in beweging? echte mannen. Maar weet je wat het is? Die durven dat gewoon niet toe te geven. Ah, ja, dat, ja, is, dat het. is het. Ja, ja. Die, die doen ja. stiekem mee. Ja, ja, ja, precies. Gauw kijken, gordijnen dicht. <lacht> Ik kijk niet hoor, weet je wel. Ja, ja. <lacht> zeg maar, hoor, terug naar de Elfstrandentocht. Uh, je had het net over die, die 50 kilometer. Uh, jij als uh, ouds, uh, schaatser een uh, top.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 Ja. En, uh, en je, je loopt. Uh, je loopt uh, uh, de zonsopgang komt. En, en je bent uh, smiddags, avonds. Ben je terug in Zandvoort. Nee, ja, dat, dat, zijn, dat is wel slope, uh, slopend. Ja. En, maar mag maar daarom, je hem ook... Dat zijn echt Een goed getrainde mensen. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ja. En, en, en maar en, uh, mag je hem ook. Dus uh, bijvoorbeeld. Je mag hem wel wandelen doen, ook die 50. Of uh, ben je dat ja, te lang onderweg? Mag... Ja, ja nou, die 50 wandelen. Dat <laughs> wel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 ja. Ja, ja. Nou, kan ik dat nog boeken? Natuurlijk, ja, wel? wel Er is altijd wel ergens een, een leuke hotelkamer voor je. Ja, ja, ja, ja. En anders kan je in de studio overnachten, hoor. We zijn de beroerdste niet. Nee. Um, uh, nou, dat komt eigenlijk. Zitten we een beetje bij de slotvragen, Barbara. Vorig jaar werd er uh, 270.000 euro bij ingebracht. Uh, verwachten ja. jullie dit jaar dat ook te halen?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 Ja, uit die mooie jaren tachtig oh, hoor. Die uh, Womack en Womack en uh, Teardrops. Daarvoor hebben we lekker een tocht ja. met uh, Barbara Delors. Ik heb nog even een stranddingetje voor het nieuws. Ja. Dat er uh, bij Paal 69. Dat is een, uh, schijnt een strandtent te zijn. Ik dacht dat het alleen een paal stond. Maar het is een hele strandtent. Klopt. En uh, daar is vandaag uh, tot en met half twaalf vanavond. Het is vanmiddag om twee uur al begonnen. Kan je nagaan. Uh, feesten, dus is een feest, dat heet Dansen onder de sterren. Nou, weinig sterren, denk ik, vanavond met die bewolking. Maar goed, ze zijn al begonnen. Je kan daar optredens van, uh, allemaal live van Ed Noodle, uh, Bas van Duin, Nina de Ruiter, Tommy, weet ik veel wie er allemaal is. Hele is... grote naam hoor, in uh, DJ-land oh, land ook. Oh, oh ja, ja, oh, ja, ja. Oh, God, ja, Nou ja, alle respect voor iedereen. Maar goed, en. Uh, na dit feest wordt de strandtent afgebouwd. En het is niet de bedoeling dat je daarmee helpt. <laughs> dat, dat, dat, dat, ja, <laughs> dat heb is ik ook wel een keer bij een strandfeest <laughs> meegemaakt. Oh, oh ja. Dus, ja. <laughs> we, we helpen to wel vlo even. Vlogen de ramen eruit. Dat is <laughs> ja. ook niet de bedoeling. Ja. Ja. Nou ja, goed. Dus vanavond. Je kan je nog dus helemaal uitleven op het strand. En uh, dat is natuurlijk altijd lekkere, lekkere dansavond. Lekker zingen. En lekker vrolijk. En zeker, dat, her, zeker. Zo gaan we maar door. Die handje. Ja,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 ja, Iets voor, uh, voor de winter in stand voor te uh, ja. maken. Want die zijn de uh, zomers alleen op het strand. Ja. En dan kunnen ze in de winter gewoon uh, daar uh, in het Holland Casino doorgaan. met haar uh, mooie feesten en andere activiteiten. Uh, voor de Zandvoorters en uiteraard alle toeristen die we hier hebben, Benno. Ja, ja. ja. Nou ja, even de, even de, de roulette tafel weghalen. <laughs> ja, ja. Ja, nee, even je lol, hoor. Nee, het ziet er al helemaal leeg uit, hoor. Oh. Ja, wel een heel raar gezicht is dat. Oh, je bent binnen geweest. Ja, ik ben ook geld geweest uh, zoeken, maar dat was er <laughs> ook niet meer. Dat schoot allemaal niet op. Wat wel opschiet is dat, Marco. Thomas inmiddels uh, ja. is gearriveerd. En staat uh, dadelijk in het uh, derde uur aan het begin... heeft hij weer een mooi stuk proergie voor ons. Dus... Uh,